Zo, goedenavond lieve mensen, welkom bij het Spiritueel Praathuis van het zesde zintuig. Op deze maandagavond, de eerste avond in het nieuwe jaar, de eerste maandagavond in het nieuwe jaar. Ik was natuurlijk in het nieuwe jaar al bij jullie, op 1 januari. En vandaag is het 3 januari en allemaal natuurlijk van harte welkom. En hier zullen we natuurlijk donderdag weer bedanken voor zijn uurtje vooraf. Je weet, we hebben op maandagavond het ridder nu en... Toen is voor het voor het voorgerecht. Ik ben de hoofdmaaltijd. En zoals ik gezegd heb, nadag, vandaag houden we het bij de boerenkool het worst. Uiteindelijk val ik van de geloof dat ik even vandaag friet gebakken met kippenbrot, dus, dus met appelmoes. Dus dan uh, is het toch weer iets anders geworden. Maar we houden het maar bij de boerenkool het worst. En dus straks komt Guus natuurlijk heerlijk met zijn nagerecht. En zo hebben we natuurlijk weer de hele avond lekker te smullen en te smikkelen. Bij Ritter Radio. We nu is allemaal een hele hele goede avond. En de mensen die ik natuurlijk nog niet heb ontmoet in dit jaar, wil ik natuurlijk nog voor deze ene keer nog een heel veel gelukkig nieuwjaar wensen. En, en hoop dat al jullie dromen en wensen, al jullie wensen en dromen in 2011 uitlopen komen. Dat is wat ik voor iedereen wens, dus bij deze. Ik vind het altijd zo, je krijgt altijd zo'n kater, hè? Wanneer moet ik dan nou nog wel nieuwjaar wensen en wanneer niet? Ik weet wel, heel de maand januari mag je nog iedereen nieuwjaar wensen. En dan is het uiteindelijk voorbij. Maar ik vind altijd als je uh, zo net zo'n paar dagen nieuwjaar hebt gevierd. En ja, je gaat naar je werk en moet je weer iedereen nieuwjaar wensen. En dan kom je weer ergens anders dan als je weer nieuwjaar wensen. Op een gegeven moment heb ik daar gewoon een beetje mijn buik van vol. Nou, ik heb net mijn kerstboom. Terwijl donderdag in de uitzending zelf heb ik mijn kerstboom afgebroken. Nou, die is ook mijn huis vooruit. Ik weet niet wat het was. Normaal staat hij altijd tot drie koningen. Maar nu had ik eigenlijk al vanaf van de week gaan we afbreken. En nu is hij weg en het geven weer zo'n stuk rust in huis. Dat dingen in huis. Eh, het irriteerde me op een gegeven moment. Iedere keer weer. Mijn lichtjes buiten branden nog wel in de boompjes. Die ga ik morgen als het droog weer is afbreken. En dat vind ik ook wel gezellig zo. Dat die boom, als je naar buiten kijkt, je ziet die lichtjes zo in de bomen hangen. is toch wel heel erg gezellig. Maar in ieder geval mijn kerstboom, alles staat daar weer bovenop zolderen. Je moet alleen dan wat dadelijk even achter de, achter de schotten zetten op de morgen. En dan is het gewoon weer voorbij. En dan hebben we het weer gehad. Nou, dan gaan we weer gewoon met vol goede moed het nieuwe jaar tegemoet. Nou, zoals ik al eerder tegen jullie gezegd heb, het wordt natuurlijk best wel een, een heel positief jaar voor iedereen. Vorig jaar was het een, een jaar met afscheid nemen met veel veranderingen die plaatsgevonden hebben. Nou, het klopt ook achteraf gezien. Ook bij mij is er een mens uit mijn leven gegaan die, uh, waar ik jaren uh, een contact mee heb gehad. Maar ik ben er toch achter gekomen dat het altijd mensen zijn die toch altijd een stukje negativiteit meebrengen. Wanneer jij gewoon op een gegeven moment een stuk in je rust zit en je, vindt, je voelt je prettig. En je krijgt altijd maar te maken met het, uh, de ellende van de anderen. En altijd maar weer proberen daar positiviteit in te brengen. Dat, dat houdt op een gegeven moment op. Nou, dat is gelukkig nou dan uh, mogen gebeuren. En dan moet ik ook niet op terugkijken. Dat is voorbij en het is over. Maar jullie zijn er nu geval allemaal nog niet de mensen. En ik ga natuurlijk iedereen vanavond weer van iedereen... Guus heeft last van een sluitbeurs ontstekenen in zijn knie. Oh, Dus Guus heeft het in zijn knie. Dat kan, hè. Maar ik ga natuurlijk eerst even de mensen begroeten... die weer even een plaatsje hebben gevonden in mijn spiritueel praathuis... Die weer gezellig met elkaar op te zijn. En blij zijn als ze elkaar te zien. Elkaar weer allemaal. En allemaal weer. Om. Uh, en allemaal weer heerlijk. Uh, met elkaar zitten. Ik zie dat Els contact opgenomen heeft. Uh, om de, afzin, de uitzending af te zeggen. Dus dan weet ik niet natuurlijk wie de uitzending over gaat nemen. Ik denk dat dat misschien donderdag doet. Dan Dankt misschien het best op iemand anders misschien. Ik weet het niet. Maar dat zien we dadelijk wel. Dat zien we de, uh, tijdens de uitzending komt er vanzelf aan naar voren. Maar ik wil natuurlijk als eerste natuurlijk onze Danny. Welkom heten. Goedenavond, lieve Danny. En leuk dat jij vanavond ook weer in de smidden bent. En weer een plaatsje hebt beter te veroveren in ons spiritueel krathuis. Dan is er natuurlijk Elisabeth, ook jij, lieve Elisabeth, gezellig dat je er bent. Ook fijn dat jij uh, natuurlijk vanavond. Um, uh, bij ons in ons midden bent. En in is wel een hele, hele goede avond. Inderdaad, op donderdag zegt, eerst even een wetenschapsknuffel voor Guus. Dus laten we met z'n allemaal even een lekkere wetenschapsknuffel uh, sturen naar Guus. Dat zal hem zeker wel goed doen. Ik zal hem gelijk even wat uh, ruik sturen naar zijn knie. En dan uh, knapt hij wel op. Dan knapt hij misschien tijdens de uitzending. Tijdens de uitzending. Want we kunnen jou ook niet missen, Augustus. Dan is er natuurlijk Ine. Ine is er natuurlijk ook weer vanavond op Ineke. Maar ja, ze heeft er eigenlijk in Het zal iets doen zijn, 2011. Maakt niet uit, maar in ieder geval een hele, hele goede avond. Dan is er natuurlijk onze Jan. Goedenavond, lieve Jan. Nou, je weet, lieve dat ik doe dat met liefde en plezier. Maar ik had mijn eigen al helemaal op voor... Uh, voor, uh, denk, ik moet maar een uur uit te vanavond, ik heb nog een hele post weg te werken op, uh, spier, op uh, administratief gebied. En dat heb ik een beetje laten liggen tot vanavond, tien uur, dan kan ik mijn post wegwerken en dan kan ik gelijk naar Ku's gaan zitten luisteren. Maar ja, als het moet, dan moet het. En anders doe jij het gewoon. Jouw, uh, stel, jij, jij, jij kan het ook wel lekker vertellen hoor. Het is best een prettige manier om naar te luisteren. Dan is er natuurlijk Jan. Ja, Jan is vandaag weer voor de eerste dag gaan werken. Ja, Jan, Dan ben je weer terug in je ritme. Kan je alles weer even de boel, de boel laten en ben je weer gewoon lekker terug. Dus in ieder geval, jij ook, Jan, nog een heel fijn jaar toe wensen. Dan is natuurlijk Jochem een is natuurlijk ook op dit moment weer in ons middag, mijn avond is niet goed. Je, je, je, je, je bent er vroeg vanavond, normaal kom je al het later, omdat je vaak met sporten zit geloof ik. Maar je bent er in dit geval dus welkom, welkom. Dan is er onze kruin, ja die hadden we weer eventjes net het verhaal uh, van dat we bij hem in de de Nou ik heb heel de hele dag al kou, een koude rug en, en ik had het allemaal maar kou, ik heb nu op de bank gelegen, ik heb hem eigenlijk ondergedekt. Uh, lekker ondergedekt en uh, lekker blijven ik uh, gaan leven en ik denk ik zei nog, volgens mij gaat er sneeuw komen, want ik heb het allemaal zo koud, zo, zo rare kou allemaal, dus dan, en na is het natuurlijk niet erg bij ons vandaan, dus het is natuurlijk heel erg uh, prettig dat, uh, dat, uh, uh, dat, dat, uh, eigenlijk bevestigt dat bij hem een maan heeft sneeuw, want dat is niet ver hier vandaan, dus is mijn kou toch niet. We hebben toch een goede graadmeter wat die kou betreft. Dan is Lisbeth, er Elisabeth, die komt ook net binnen. Goedenavond lieve Elisabeth. Die heeft natuurlijk in 2010 gewoon het geluk van haar leven gevonden. En we hopen ook voor jou lieve Elisabeth dat we in 2011 weer op dezelfde voet en misschien nog beter doormaakt blijven gaan. Dan is er natuurlijk Colinda. Ja, Colinda is heel druk bezig met het, met het huisje van haar zoon. Ja, dat is natuurlijk zo, Colinda. Daar zijn we ouders voor. Maar als hij dan dadelijk helemaal op zijn gemak zit en het zit allemaal goed, dan is dat natuurlijk ook weer een zorg. Of er komt er nog een zorg bij. Ik weet niet wat het, uh, wat het wijst is. Misschien is het goed voor hem, omdat hij op zichzelf gaat. Maar ik denk dat het niet voor jou de echte rust gaat geven als hij op zichzelf zit. Pas wanneer jij ziet dat het allemaal goed gaat, dat hij alles op tijd betaalt, alles op tijd geregeld, dat hij op tijd eet en alles. Dan kan jij denk ik daar pas je rust in gaan vinden. En eerder niet, natuurlijk. Oh, Jochem is, gesport, uh, met, is gestopt met sporten, zo doen is hier natuurlijk, twaandesavonds. Nou, dat is alleen maar leuk. Nou, ik zie dat donderdag uh, het programma van Guus vanavond over gaat nemen. Dus als ik eruit ga, komt donderdag er weer terug in. Het is altijd wel heel erg leuk. Hij heeft best wel altijd heel interessante dingen te vertellen. Ik luister er tenminste altijd heel erg graag naar. Dus dan zien we dan weer wel. Dus in ieder geval, als ik was bedankt. Ja, als ik dat niet gepland had voor mezelf. Um, donderdag dan had ik het gewoon natuurlijk, uh, mij maakt het niet uit om een uurtje langer door te uh, kwebbelen. Maar ik heb het zo ingepland. He, zo dus zodoende. Dan is het natuurlijk, dus Coline, dan weet jij in ieder geval ook Nou, Lisbeth zegt, we gaan samenwonen dit jaar. Nou, dat is inderdaad dan een goed... Dus dat is in ieder geval alleen maar leuk, dat jij op een gegeven moment samen gaat wonen, en dus dan ga ik toch de goede kant op. En ik hoop dat jullie gewoon nog heel lang gelu uh, gelukkig samen uh, leven mogen hebben en samen op een fijne manier oud mogen worden. Nou, dan is het natuurlijk, op dit moment komt Lilith binnen. Goedenavond, lieve Lilith. Ook kun jij uh, welkom natuurlijk hier bij ons in het uh, Spiritueel Praathuis van het Sessie Zintuig. Vaak kom je niet. Maar nu zie ik zo dat je binnen bent gekomen. Het is dus leuk dat je vanavond bij ons wil zijn. En natuurlijk ook bij deze van jou nog alle geluk en, en liefde toegewenst voor 2011. Dan is er natuurlijk donderdag. Ja, Donner die heb ik natuurlijk al bedankt voor zijn uitzending vooral. Hij gaat dadelijk ook het uh, derde uur overnemen van Guus. Dus op donderdag ja, kan ik ook een uur terwijl ik in mijn administratie bezig ben uh, naar jou gaan, van jou gaan zitten genieten. Alleen ik hoop dat je je nagerechtje al uh, klaar hebt. Dat je weet wat je voor je nagerecht gaat doen. Dan is er natuurlijk onze allerlieve Ingrid. Is er. Goedenavond, lieve Ingrid. Ook fijn dat jij er natuurlijk bent. Altijd heel gezellig. Als jij in ons midden bent. En altijd weer fijn als je als je meeluistert. En dat we gewoon weer samen kunnen zijn. Dan is onze lieve bij ons hechtje. Die is er natuurlijk ook. Ook vanavond weer. Goedenavond, lieve lieve wij. Ook jij natuurlijk uh, al alle, alle, het allerbeste, wat heb ik al gezegd in de chat of straks. En dan mag Lilietje maar een vraagje stellen. Dan natuurlijk ook voor onze Tom. Nou, ik hoop voor onze Tom dat hij ook in 2011 snel een eigen optrekje heeft. Waar hij zich weer rustig kan voelen. En op gaat trekken. Dat ze is mijn wens voor Tom. In 2011, dus lieve Tom, laat de we mijn wens voor jou in de worden mogen gaan. Dan willen we natuurlijk een hartstikke lieve groet sturen naar de operator en op red, red. Ook jullie allebei, van mij natuurlijk de allerbeste wensen voor 2011. En ik hoop dat wij ook nog in 2011 voor heel veel uh, op jullie medewerking mogen rekenen. En jullie de hulp mogen rekenen in te, voor in de radio in 2011. Dan nog een... Um, dan nog een... Uh, dan nog een, een hartelijk welkom voor de mensen die op dit moment naar mijn programma zitten te luisteren. Ook voor jullie lieve mensen allemaal van de, uit deze zijde. Allemaal heel veel lief, geluk, gezondheid. En wat je ook maar mag noemen, al het goed wat een mens mag maar overkomen, voor jullie allemaal in 2011. Goedenavond. Nou. Nou, in ieder geval, lieve lid, stel je vraag maar. Dus ik zie hem dadelijk op het chat verschijnen. Nou, Colin zegt al, ik ben al blij dat zijn eigen vader het behangen en dan laminaat doet. Dat is het zo. Ja. Nou. Lies werd wel schouwd, maar Lies wat zit er meteen weer in. Ik zie dat Theo er ook binnenkomt. Goedenavond, lieve Theo. Ook jij natuurlijk welkom. Fijn dat je natuurlijk ook weer even de moeite hebt genomen. Om even naar ons spiritueel praathuis te komen. En gezellig met ons mee te babbelen. Over alles. Over alles wat we ze allemaal uh, meegemaakt hebben in de komende tijd. En wat je voelt. Kijk want het is natuurlijk, kan natuurlijk altijd wel. Jullie toekomst gespeeld. Dat is helemaal niet moeilijk. Als ik dat doorkrijg. Dan is het voor mij maar het verwoorden. Om hetgeen wat ik doorkrijg. Maar het is ook wel een feit. Als we, we zijn natuurlijk allemaal een beetje, een beetje spiritueel uh, gevoelig, want anders zou je niet hier bij mij in dit praathuis komen. Wat voel je zelf? Wat heb je zelf ervaren? Deel dat dus met ons. Dan kunnen we daar gezamenlijk op, uh, op ingaan. Maar het is niet leuk. Het is wel leuk. Ik kan, ik kan wel uren praten en daar ben ik nog niet uitgepraat over op dit onderwerp. Maar vertel zelf eens iets. Heb je zelf iets meegemaakt? Heb je een droom gehad? Heb je zelf voorgevoelens gehad? Eh, heb je toevallig iets voor wat van de week is uitgekomen? Doe die dingen al. Dan weet ik nog wie dit mij hoort. Maar dat zal wel ik. Onlangs heb ik een hoofdkoos gehad. Waarbij ik mijn koosdroom, mijn moeder en mijn oma sprak. Het verbaasde mij zelfs toen, dat toen ik vroeg of ik al moest komen, zij daarin de keuze hadden. Ja, ik dacht dat je altijd gelijk en duidelijk ja of nee antwoord zou krijgen. Kun je mij dit uitleggen? Nou, dus jij hebt onlangs, heb je, als ik het goed begrijp, heb jij een hoge koorts gehad. Dan heb jij uh, jouw moeder die overleden is en je oma die overleden waren uh, gesproken. Nou, en toen vond jij natuurlijk, je was natuurlijk zo ziek. Toen vond jij natuurlijk, uh, uh, uh, omdat ik het nu zie, je droom moet ik nou al komen. Natuurlijk was dat jou voor jou zoiets van, ze konden me ophalen. Omdat je dat natuurlijk wel eens vaak hoort vertellen. Nee, je hoort wel vaak, als je gaat overlijden, dan komt je familie en je, uh, iedereen je ophalen. Maar doordat ze daar geen antwoord op konden geven. Kijk, weten lieve, die, lieve, uh, overledenen zijn geen toekomstverspellers. Jij hebt gewoon die droom gehad. En in je hoge koorts, kijk, in je hoge koorts kun je daar... Uh, dan ben je in een ander dan en dan mag je wel eens contact hebben met, uh, het, an, met, uh, met mensen vanuit de andere zijde. Dus dat is jou eens overkomen. En in jouw onderbewustzijn werd geactiveerd van, hé, hey, ik zie mijn oma en mijn, en mijn moeder, zouden ze me komen halen? Dus dan vraag jij uiteindelijk, in jouw droom natuurlijk, dus in die gedachtenwereld, van, mag, mag, moet ik al komen? En natuurlijk geven ze daar geen antwoord op. Maar daar konden ze ook geen antwoord op geven, omdat het ook A, niet zo is. En B, omdat hun, dat was helemaal niet de reden waarom ze zich aan jou lieten zien. Ze hebben gewoon ook even in die koord, dat je hoge koord had ook even bij jou willen zijn. Zeg maar je af willen koelen, je af willen sponsen, je af willen wateren. Je eventjes uh, de koorts weg bij je willen nemen. En waren heel erg bezorgd van jou. Maar jouw onderbewustzijn activeert dan, tevens in jouw droom, dat, hé, hey, mijn, mijn oma en mijn, mijn moeder, zouden ze me komen halen. Je stelt dan ook de vraag, en ja, dan geven we hun geen antwoord op, want het was ook niet de bedoeling dat ze je kwamen halen. Maar ze kunnen ook niet, geen toekomst voorspellen, dus... Het is niet zo dat ze hun kunnen zeggen, ja, uh, Lilith, we komen jou halen. Of uh, nee, Lilith, we komen jou niet halen. Want dat is niet aan hun. Het is pas aan het hogere, wanneer het jouw tijd is, dat hun dan aan hun gaan vragen, willen jullie ze op gaan halen als je daar zin in hebt. Of ze voelen dan, ze zien dan ook, ze zijn natuurlijk op jou gefocust dan. En ze zien dan natuurlijk dat het ook slecht met je gaat. En ze zien dan ook op een gegeven moment dat het af met je loopt. En dan vragen ze aan het hoger en mogen wij ze gaan halen. Maar dan zie je ze ook heel bewust. Dan zie je, dan lig je gewoon open te kijken en dan zie je er een paar binnenkomen. Dat is wat vele mensen die in, in, op het einde van hun leven meemaken en ervaren. Dat ze dan in één keer contact krijgen en overleden naar binnen zien komen. Dus dat is in ieder geval uh, wat, uh, wat er zo gekomen Dus ik zou je maar geen zorgen maken en je gewoon alleen maar lekker koesteren, dat ze toch uh, een oogje in je cel houden bij je. En wanneer het goed gaat met je, dat ze dan altijd in de buurt staan. Dus dat ze dan toch altijd bezorgd om je blijven. Nou, dat is er alleen maar mooi om mee te maken. En Theo vertelt, ik ging pakken voor een paar, voor een paar dagen kerstdagen in het Leland. Terwijl het nog een dag te vroeg was dacht, waarom gaan we vandaag niet? Zo gedaan. En hij heeft ze ook zo gedaan. Hij dacht, we gaan vandaag al. En als ze dat niet gedaan, dan was hij nooit gekomen door de sneeuw. Dus, dus dan zie je maar weer, Theo, dat heel veel dingen gebeuren omdat ze bovenal weten dat die dingen, dat, dat, dat, dat je anders er niet komt. En dan krijg jij van hun in te geven dat je niet dat hun graag gedaan hebben, uh, dat hun al, dat al van tevoren wisten dat die sneeuw zou komen en jou er al op alert gemaakt hebben dat ze contact met jouw innerlijke zorg hebben en jouw eindiging zag, wie je mag wel eens eerder gaan. Ja. Kijk, ja, er zijn ook mensen die overlevenden kunnen zien. Maar het is niet zo, Jochem, dat je dat elke moment op kan roepen. Kijk, ik kan wel contact maken met overledene personen, uh, van andere mensen die aan de andere zijde zijn, maar als ik mijn eigen dierbare wil zien, kan ik ze niet zomaar oproepen, ik roep mijn moeder even op en dan is ze er. Want zo werkt dat niet. Of ik roep mijn zus even op en dan is ze er. Als die de behoefte aan hebben om bij mij te zijn, laten ze zichzelf, maken ze zichzelf al aan mij... Aan mij kenbaar dat ze er zijn en dat ze graag bij me zijn. Dus dat is uh, wat er gebeurt. Maar de meeste, de meeste keren dat je een overledene ziet, dat is altijd. Ja, Liesbeth, jij vraagt die vraag. Uh, ik zal daar even op teruggaan hoor, lieve uh, uh, Jochem. Die is met vragen, nee, ik kan dat iets betekenen als je iedere nacht rond vier uur wakker wordt. Nou, ik heb me eigenlijk ook wel eens afgevraagd. Ik word elke nacht rond drie uur wakker. En dan heb ik ook wel eens gedacht, weet je wel, mijn vader is op een gegeven een keer om drie uur s'nachts, kreeg ik telefoon dat hij twee uur geleden was. En ik dacht, zou dat dan voorspeld zijn geweest? Maar dat geloof ik niet. Het heeft te maken met het feit dat, uh, het heeft te maken met, met het, met onze, met onze toestand. Als we gaan, als we gaan slapen, dan gaan we eerst in onze voorslaap. Daarna gaan we in de vaste slaap. En dan schijnen we te gaan dromen. En dan worden we op een bepaald moment wakker. En die, dat is een biologische klok die ons even wakker laat worden. Wat dat te betekenen heeft, vraag ik me ook niet, want ik ben niet medisch onderlegd. Maar het heeft wel te maken met, het heeft wel te maken met dat we uh, onder gewekt moeten worden. Dat we anders in een te diepe slaap vallen. Want je kunt natuurlijk in zo'n diepe slaap vallen. Dus dat is uiteindelijk een, een, een biologische wekker die jou even te wakker maakt. Dan word je weer wakker, ben je weer terug in de werkelijkheid. En dan ga je weer terug, val je weer terug in de slaap. Dat heeft te maken dat je anders te diep in die slaap gaat vallen. En daar heeft het mee te maken. Dus neem, hè, dus altijd maar, dat, daar heeft het mee te maken. Het kan ook met je blaas te maken hebben, dat je blaas roept van, ik moet naar het toilet. De red zegt ook, iedereen heeft een eigen ritme van de biologische klok. Het red is daar heel erg in, in, in, in geïnteresseerd en heel erg in thuis. Is, daar lijkt wel heel veel, leest hij er veel over of weet daar heel veel over. Maar dat klopt. Dat heeft te maken dat je uh, wakker gemaakt wordt uit je diepe slaap. Jan zegt, ik word altijd kwart over zeven wakker. Net voor de wakker. Ja, die was goed hè van die uh, Theo van die. Ik heb hem niet naar iedereen gestuurd. Ik heb hem alleen maar naar Krijn gestuurd. En naar jou en naar. Nou, nog iemand. Ik weet nog niet Jan de Jong. Maar ik vond het wel heel erg goed, ja. Je hebt hem ook gehad, denk ik, Krijn met die. Uh... Krijn, burger, kom ook binnen. Goedenavond, lieve burger. Welkom. Wat Lilith nu zegt, als je heel veel dingen, ik heb het ook gehad, toen ik pas in het begin van mijn, van mijn spiritualiteit zat, en dat zal Lilith ook al weten, op het moment Lilith, als je helemaal open komt staan voor de spirituele wereld, dan krijg je heel veel te zien. Dan word je er gewoon helemaal soort dol van. Dan denk je, wat, voor heb ik, wat heb ik misdaan dat ik dat allemaal op mijn bordje krijg. En op het moment dat je helemaal zo ver bent, dat je weet wat de spirituele wereld is, dat je werkt met de spirituele wereld, dat je er gewoon weet het boodschap van te geven, dan is het weg. En dan zie je het eigenlijk niet meer. En dan verlang ik soms nog wel eens naar die tijd. Maar ja, dat is gewoon zo. Ze maken je lekker voor de spirituele wereld. En op het moment dat je er helemaal voor staat en er een vertrouwen in gaat krijgen en, en weet dat het een deel van jou gaat worden, dan zeggen ze daarboven, kip, ik heb je. En dan doen ze niks meer Niks meer. En als u zal Lille taal wel beamen dat het zo is. Jochem, daar beleefde ik een oud-ongeluk van mijn opa. Mijn moeder schat. Dus opnieuw, alsof ik in de auto zelf zat. Vlak daarna zag mijn opa een heel heel uit. Of, of hij op mij af had komen, zweet. Dus ik vroeg aan mijn moeder, die daadwerkelijk niet, van mij zat welke straat het was. En het bleek de straat te zijn waar mijn opa was overleden. En hij werd verteld dat mijn opa daar op me wachtte. Maar ik heb niemand gevonden die me daar naartoe wilde brengen. Ja, maar als iemand tegen jou vertelt dat jouw opa in de straat op jou wacht, dan heb je daar... Wij wachten, uh, dus als ik het goed begreep, toen je opa, opa veronderlijk was, toen uh, zat hij te wachten op jou. Dus met andere woorden, hij heeft uh, nog even jouw deelgenoot in, hem, in een soort visioen, lieve uh, Jochem, laten voelen. Ja, flauw hè, zegt hij wel Lilith, flauw hè, zegt hij wel. We moeten eigenlijk Lilith op een gegeven moment zeggen, we gaan helemaal niet meer werken voor de spirituele wereld, En jullie bekijken het maar. Want ik geloof er niet meer in. En dan gaan ze volgens mij alles weer laten zien aan ons. Dan zijn ze weer heel de hele dag geteisterd met beelden en visioenen uh, en, en uh, ervaringen en, uh, en al. Maar ik ben blij hoor dat het lekker rustig is. Laat ze maar. Dus ik vind het zo wel geschikt. Daar is een dromen van hè. Dat heeft eigenlijk meer te betekenen, Colinda, dat negatieve dromen, euh, negatieve dromen ge, euh, gefilterd worden en dat die terugkeren en dat, dat de positieve dromen bij je blijven hangen. Daar is die dromenvanger voor. Dus niet alle dromen, want gewone dromen komen gewoon door. De positieve dromen komen gewoon door. Maar negatieve dromen worden, die dromen vangen, worden die gesplitst. Die komen dan niet meer. Ik vrees het ook, euh, zeggen jullie dit maar dat is ook zo. dan kun je ook gerust vrezen. Want ik heb dat zelf al een keer ervaren. Van mij hoeft dat niet meer. En toch, denk je wel, zo lekker, hè? Dat die mensen dat allemaal, dat allemaal mogen zien, hè? Ja, weet je wat het is? Hun weten toch wel. Dat we toch wel geloven dat het zo is. Dat is het mooie. Ons hoeven ze niet meer te overtuigen, hè? Want dat is ook zo, Linda. Kijk, ons hoeven ze niet meer te overtuigen, hè? Dat er meer is tussen hemel en haar, want wij weten gewoon dat het zo is. En die wetenschap, waar moeten ze dan... Kijk, dan zou je, kijk, op een gegeven moment, iemand, als je iemand iets probeert duidelijk te maken, dan wil je, ik weet niet ik, zeggen. Dus op een bepaald moment wil je constant aan iemand vertellen, nou, dan moet je dat zo doen en dan moet je dat zo doen, omdat je probeert iemand duidelijk te maken. En dan wil je er nog eens een keer op wijzen en dan nog eens een keer op zeggen. Maar zo gauw dat het iemand duidelijk is, dan zeg je er helemaal niks meer over. Dan ga je eigenlijk niet meer druk zitten te maken om, om te vertellen wat ze wel en niet moeten doen. Want dat we, ze weten het dan al. En dat, en dat is natuurlijk wel, dat moet ik jullie wel vertellen. Houd er altijd rekening mee met boven als, als je op een gegeven moment de, de, vragen stelt. En je hebt daar antwoord op gekregen. Dan moet je niet aan de gang blijven om nog eens een keer bevestigd te willen worden. En nog eens een keer bevestigd te willen worden. Want neem aan, lieve mensen, boven zeggen ze het één keer en geen twee keer. Als het met tien woorden af kunnen, dan zeggen ze er geen elf. Dan zijn ze al een stuk verstandiger als wij zijn. Wij gaan altijd tegen betere weten één nog eens een keer het vertellen en nog eens een keer vertellen. Maar boven zeggen ze, je weet het nu en dan moet het maar goed zijn. En dan houdt daar goed altijd rekening mee. Altijd, wanneer je bij een helderziende komt... En je, en je stelt vragen. En ze zeggen, ja, ze zeggen daar niks meer over. Dan is het vaak een vraag die je al van iemand anders al antwoord op gekregen hebt. En dan gaan ze het niet nog eens een keer. Want mensen blijven bevestigingen zoeken. Nog eens een keer, dan willen ze het nog eens een keer horen. En dan willen ze het nog eens een keer horen. Maar dan denken ze dan boven, ja, we zijn hier weer een lotje getikt. Ze weten het nou toch, we blijven niet aan de gang. En, en, en zo denken ze echt, bovenin de spirituele wereld. Ik weet niet of het er mensen zijn die ook met de spirituele wereld nog meer werken, maar die zullen alleen maar aan mijn beamen, dat klopt. Want dat is ook gewoon zo. En dan kun je er mee de schuld niet geven. Nee, want de schuld is dan bij de persoon die maar wil vragen, en constant maar bevestigd wil worden. Kijk, donderdag, die er dus straks aan mij, die heeft twee sollicitaties. Eén heeft, wil je iets gaan doen, weet ik, in... in, in in liefdadigheidswerk, begreep ik de hand en hij heeft dan gesolliciteerd bij, bij iets van, uh, van de kruidenbusiness, of bij vogel. Dan vraagt hij aan mij, nou, ik zeg niet dat hij bij vogel niet aangenomen wordt, ik krijg alleen maar door dat dat laatste het beste bij hem past. En dat ik daar ook, dus dat voelt voor mij goed, en dat past het beste bij me, en dan kreeg ik ook nog een ander bij, door dat hij dat zelf ook al weet. En daarna zie ik dan op de, op de chat verschijnen, dat hij vertellen is, ja dat is niet dadelijk dat doe ook met plezier. Dus dan zeg ik, ja dat klopt ook uiteindelijk wat ze me doorgeven. Maar dat wil niet zeggen dat hij geen betaalde baan kan gaan krijgen bij, bij die vogel. Dus dat, dat, dat, dat is niet waar. Hij verwacht twee vragen aan mij. Wat zie je nou? Wat voel ik bij de ene positief? Voelt voor mij het beste. En dat zijn allemaal van die dingen. Dus, lieve mensen, er is zoveel. Ja, lieve Colinda, die kinderen hebben gewoon zich aan jou laten zien, je hebt het ervaren. Je hebt toch met mij op de chat, heb je erover gesproken. Ja, daar heb je met haar over gesproken en uh, uh, je hebt er met haar over gesproken. En op een gegeven moment zien die kinderen dat ze bij jou welkom zijn. En waarom moeten ze dan nog meer zich dus vaak aan jou laten zien? Uh, uh, die uh, Nog meer laten zien, dus dat is dan helemaal niet nodig. Dus dat is het uiteindelijk uh, wat er is gebeurd. Dan moet je alleen maar blij zijn, maar dat wil niet zo zeggen dat ze weg zijn. Maar dat wil gewoon zeggen dat ze gewoon, ja, ze voelen jou als een soort moederfiguur. Ik denk dat jij zo'n soort moederfiguur bent, wanneer wat die zieltjes, wanneer die weer voornemen zijn om hier te gaan reïncarneren op aarde, dat ze dan hun hou zoeken en die steun dan bij jou zoeken. Ik zal je eens wat vertellen. Hoe, hoe sterk het kan lopen met de spirituele wereld. Toen ik, en dan praat ik over, welk jaar zal ik het nu hebben? 2019, praat ik over 1997. Ik praat over 1990, begin 1998. Dus dat is nu 12 jaar geleden. Op een gegeven moment had ik een uh, paar vriendinnen, waarvan één van de vriendinnen had een... Er had een, een, een, niemand... Uh nou, dit is even nog even een anekdote. Afgelopen jaar was er een heel klaar mee. Dat iedereen die overleden die zegt, mijn niet veel last. te gaan vallen. Zit ik gewoon op kassa... Dan zeg ik tegen de meneer of ik hem kan helpen afrekenen. Vraagt de mevrouw aan mij tegen wie ik het heb. <laughs> ah. Dus je zag, je zag die man, je zag, die vrouw die stond daar, en je zag het uiteindelijk een man staan. Ja, dus ik zag, dat is ook zo, dat zijn die dingen gebeuren. Nou, ga ik mij het verhaal vertellen. Ik had op een gegeven moment, toen ik in mijn spiritueel begin, in mijn spiritueel toen ik aan het bedrijf was, ben ik eens een keer met twee vriendinnen naar Oostenrijk. Verschillende van jullie kennen dit verhaal, want ik heb er wel eens meer verteld. Nou, waar heb ik, zou de, en ik zou daar voor de ene vrouw, die zat al jaren in Oostenrijk, hadden daar een hele grote uh, toerkerven, de grootste die hier was, hadden die daar staan, en dan zouden we daar naar Oostenrijk gaan, en zij had daar geregeld, dat ik daar mensen in zou gaan wijden voor haar. Op een bepaald moment, wij zijn daar, en ik ben met mensen, ben ik aan het inwijden. ik had de mensen ingewijkt verrijken. En daarna, toen ging ik met die mensen met hun begeleiding te schrijven of iets voor de spelling. En op dat moment kreeg ik dingen door. Maar ik vertel, ik kon, ik kon dat, die, die, die, die, zij sprak met die mensen op in de taal daar. Dus dan vertelde ik het en dan ging zij het vertalen. Maar zij vertalen het, ik wist wel dat zij het vertalen was, maar zij vertaalde het niet goed. Dus toen zei ik tegen haar, nee, wat jij nou zegt, dat klopt niet, want het is zo en zo. Toen zei ze, maar dan moet ik even teruggaan. Voordat wij naar Oostenrijk waren, hadden wij altijd een hele groep mensen bij, die wij bij elkaar kwamen. Er kwamen heel veel mensen bij elkaar en dan, waren wij altijd, dan deden we altijd voorspellingen en dingen kijken of dat er als iets was gebeurd, of dat wij dames allen... De uitslag ook kregen. Maar toen was er op een paar momenten was er iets gebeurd. En toen zei een van mij, je lijkt, ik doe net of dat je God bent. Nou, ik doe alles behalve dat ik God ben. Want neem ik niet van me aan. Toen ik naar een nou mijn complexie zo heerlijk vond, dat de mensen mij op, op een uh, voetstuk gingen zetten, ben ik boven hem voor de trap afgevallen. En ik lag daaronder aan die trap en toen zei uh, ik, wat betekent dit nou? Toen kreeg ik uh, door, nee, die laat je nooit op een voetstuk zetten. Want je kunt er zo weer vanaf afblazen. En toen dacht ik, ja, dat klopt ook zo. Dus wat heb ik gedaan? Toen ben ik echt in mijn nederigheid gegaan. Maar toen had die mensen gezegd, maar hun trokken toen voor mijn partij, hè? En dat is helemaal niet waar. En laat je eigen door die mensen, niet zeggen. dus die twee vriendinnen en nog meer van de groep. Hé, hey, laat je eigen daar nou niet van de wijde brengen, want dat is helemaal niet zo. En ze mogen dat niet zeggen over jouw kop. Nou zijn wij daar in Oostenrijk. En ik heb je meestal en ingewerkt, het was allemaal leuk met elkaar en het was allemaal prettig. Alleen toen werd toen met die uitlacht kwam. Maar dat zei zij dan niet goed, dat klopt ze niet. Toen zei ik, nee, want zij zei het toen op hamen. Toen zei ik, nee, dat klopt helemaal niet, want zo krijg ik het door en dan moet je het niet anders vertellen. Ja, maar ik vind, zei ze toen tegen mij, dat het zo is en dan vertel ik het ook zo. Ik zei, ja, maar dan moet je niet aan mij vragen of ik die mensen... Die uitleg geeft, want dan klopt het niet. Dus toen, op, uh, toen zei zij tegen mij: Ja, toen niet altijd net als ik God zelf ben. Op dat moment kwetste zij mij enorm, want zij was mijn beste vriendin in die tijd. En zij verweet me iets wat ik juist, waar zij me juist al die tijd uh, voor had beschermd en, en mij had uh, dingen. Ik nam haar dat zo kwalijk. Dat ik lag op een gegeven moment, want zij sliep met die andere vriendin in een in, in groot bed. En ik sliep dan in een in, ding. In. Toen had zij me zo beledigd, dat ik dacht, nee, ik ga gewoon naar huis. Dus wat ging ik doen? Ik pakte mijn koffer en ik ging mijn koffer pakken. Want toen was het ten oogstaan een enorme sneeuwstorm. Uh, een enorme sneeuwstorm. Dus die andere vriendin die kwam en zei, Nelly, dat moet je nou toch niet doen? Want je ben verroemd, jij weet hier helemaal wat Je leert er zin op niks. Zij bent toch god? Ik ben god, dus dat gebeurt niks. Ik ga gewoon. En ik was die ik het te pakken en ik had mijn kleren allemaal nog al in zitten. En toen ging mijn gsm. Ik had de enige die een gsm bij had. En er kwam een, een, een berichtje binnen op mijn gsm. En daar stond in of het ziekenhuis wilde bellen in Eindhoven. Wilt u het ziekenhuis bellen in Eindhoven? Ja, op dat moment kan er wat gebeurd zijn met... Iemand van, van in Nederland met kinderen van hun of zo. En ze hadden allemaal mijn gsm-nummer. Dus toen dacht ik, ja, dan kan het zijn dat dat, dat, dat, dat het iets van hun kinderen is. En dat ze, nou, dat moet ik nu zeggen. Dus ik ging gewoon naar de slaapkamer Ik zei, ja, luister eens even. Ik kreeg net een sms binnen dat we het ziekenhuis in Eindhoven moeten bellen met spoed. Nou, hun gelijk uit bed, telefoonnummer en als het erbij. Hun uit bed, hun... Um, naar de telefooncel, hun bellen naar, naar dat nummer dat, daar waar ik het van gekregen had, was inderdaad het ziekenhuis in Eindhoven, maar er had niemand gebeld. Want degene die hadden, het was al snel, uh, het was een uur of half één hoor, er had niemand gebeld, de telefooncentrale had ook helemaal niemand gehad, want als je in een ziekenhuis naar buiten wilt bellen, dan moet je dat via de centrale gaan. Nou, de centrale wist helemaal niets. Niemand had er gebeld bij hen, dus er was helemaal niets gebeurd. Op, maar in, in, met alle tumult was ik, was ik inmiddels tot mijn, mezelf gekomen. En was ik in, in, want ik was zo in staat van alles, dat, wij, dat ik goede de werkelijkheid niet meer zag, en ook dat gewaar niet zag. Maar door dit alles was ik toch terug in mijn rust gekomen. En toen zei uh, die andere drie zei ze tegen mij, joh, jullie doen dat nou niet, ga nou weg, weet je wat het is. Morgen als het licht is en jij wilt terug, dan brengen wij jou gewoon naar het station en dan kun je gewoon terug naar huis. Maar ga nou niet weg, nou ja, toen zei ik, ja, ga nou ook niet meer, want toen was ik in ene keer door dat telefoontje, uh, was ik in één tot bezinning gekomen. En nou, de andere dag, toen besloot ze toch om dan maar voor goed weer terug naar Nederland te rijden. Uh, we gaan vertrekken gewoon vandaag, zei ze, we gaan gewoon met jou mee terug naar Nederland. Nou, we hebben gewoon onderweg nog heel erg met elkaar gesproken. Gewoon heel de reis we hebben we gewoon heel vriendelijk met elkaar omgegaan. Uh, met, met elkaar uh, uh, vriendelijk omgegaan. En, uh, nou, we zijn uh, bij mijn thuis aangekomen in Hulte toe. We hebben elkaar omhelsd en afscheid genomen. En sindsdien heb ik ze niet meer gezien. En zes maanden laterhand is ze overleden. Maar nee, dat weet ik wel Jochen. er zijn meerdere ziekenhuizen in Eindhoven. Maar het was dat telefoonnummer, wat in mijn geheugen stond, dat we belden. Ja? Het was het telefoonnummer, dat nummer stond in mijn geheugen. Dus we gingen dat nummer bellen, dat in mijn geheugen stond. En toen kregen we dat ziekenhuis in Eindhoven. Oma. Ze hadden vanuit dat ziekenhuis gebeld. Dat kon niet anders. Dus nee, ze hebben niet het verkeerde ziekenhuis gebeld, ze hebben gewoon het goede nummer gebeld. Het Hola. nummer, Wat in mijn ziekenhuis. Dan kan er twee reden zijn. Of ze hebben van de hogere macht ingegrepen en hebben iemand anders. Maar dat was ook niet, want ze hadden vanuit dat ziekenhuis, zeg maar dat ziekenhuis, dat nummer zeg maar 040. En dan dat hele nummer, dat hebben ze toegebeld gebeld. In de, de telefooncel, uh, met geld. En dat telefoon kregen ze ook aan de lijn in het ziekenhuis, het ziekenhuis in Eindhoven. En die beklagen dat er niemand had gebeld vanuit het ziekenhuis. En dan zeg ik gewoon van het is vanuit de hoge macht hebben ze ingezet. Want anders had ik volgerukt. En die dingen gebeuren. Die boven zijn ze wel zo uitgeslapen en wel zo uh, zijn ze tot zoveel dingen in staat. Dat die dingen gebeuren. Hun hebben gewoon, een of andere engel heeft daar gewoon de telefoon gepakt. ziekenhuis moest erbij komen, want dan lijkt het ernstig. Dus, maar dan lijkt het gewoon heel ernstig. En dan, want dan ga je bellen. Daardoor kwam ik in mijn realiteit en ben ik niet ongeluk. want ik had gewoon s'avonds gewoon getrokken. De burger heeft ook een verhaal meegemaakt gisteren. Dus als ik iemand kindervuurwerk had, komt er een hond langs, in een, la, een hele een labra, labrador, en die schop, uh, wat, uh, wat doen we, dat hondje beginnen aan de lijn te trekken, sleept zijn baas, mee behield niet. En wat denk je, wat hoort dat, maar ja, wij zo'n bescherming naar mijn voeten. En die baasje van hem keek me zo baas aan, want hij had geen controle meer over zijn hond. Dat ja. is het, is Maar, ehm. lekker rustig in huis, hè? Ja. Dat de wel weg is. Mm -hmm. Ja. Je bent even hoor. Dat vind wel lekker even zo ja, kaal. Ja, dat is lekker wat je de kaal is. Ja, dat ons is het wel weer makkelijk al. Ja. Daar kopen ze ook altijd. Uh, nou, na kerstmis. Zijn er altijd heel veel planten te kopen, hè? Mm -hmm. Grote planten, hè? Kijk maar bij de, bij de aldi die ze staan. Bij dingen. Allemaal grote planten te kopen. En dan Omdat mensen dan in één keer die kaalheid in huis hebben. En dan denk ja, er moet iets komen. En dan gaan we van alle dingen om een grote plant te kopen. Ze doen het ook vaak net bij... Uh, bij, hoe uh, heet het? Ook bij Thaïs de De avi. Ja. Geef ze vaak cadeaubonnen. hè? Als je kerstinkopen doet... Als je pièce kopen, dan geven ze altijd de mee ja. en dan kun je naar na een januari planten kopen. En Dat doen ze altijd, omdat de mensen daar kaal vinden nou, en dan kopen ze dan, dan doen ze weer handel. Ja. Maar hoor je naar Lidlwijk, als je hier rondom op gaat, dan kom je naar Lidl rijden. Dan staat het een mooi huisje, als je zo naar het spoorwijk hebt. Dan buiten je lampen hangen. Heel mooi. Maar daar zie je ze ook nog. Ja. Als jij uh, langs uh, Karel gaat, daar uh, rondom als je rondom opgaat... ...je uh, okay. eerst die uh, roisterstravel, hoe ik dat vraag, en dan heb je op de hoek het roister. Ja, ja die Dat is de dochter van Marienus, uh, die is van Kibo. Dat kan wel. Nou, zij uh, heeft dan uh, vlichten gehad dan. de boom. Dat kan ook. Heb je die ook? Knursel daar, zeg maar. Heel een stuk haag. Uh, Colina schijnt net als het goed is neer, die is de kat van Joyce. Die, die is kwijt was dood. Want ik uh, heb een beeld ontvangen. Nou, het is zo, uh, lieve Coline, kijk, daar zal ik nou eens iets zo over vertellen? Laat nou eens zien dat ik op een gegeven moment kijk. Als ik op een bepaald moment van iemand een boodschap krijg, of een vraag krijg, mijn kat is kwijt, komt hij nog terug. Op het moment dat ik hem niet echt doorkrijg, dat hij dood is, hè, dus dan krijg ik, als hij niet doorkrijg, dan zal ik ook zeggen, nou, zoals mijn gevoel zegt, is hij nog niet dood, en moet hij terugkomen, of hij zit ergens opgesloten, of wat niet ook. Ligt eraan wat, wat, wat. Nee, ik doorkrijg. Maar zou ik nou doorkrijgen dat het dood is, dan ga ik dat nooit zeggen. Dan zeg ik dat niet. Ik zeg dan niet van hij komt nog wat door. dat zeg ik dan ook niet. Maar dan krijg ik gelukkig over mensen nooit door wanneer ze dood gaan. En over dieren heb ik het ook nog niet vaak meegemaakt. Maar als ik dat doorkrijg, dan zou ik altijd zeggen van... Goh, je moet er eigenlijk maar op voorbereiden dat er wat ermee gebeurd kan zijn. Dan ga je dat uiteindelijk, want uiteindelijk al op voorbereiden, houdt rekening mee dat het er niet meer kan zijn. Maar dan moet je altijd uiterst voorzichtig mee zijn om die woorden, als je dingen doorkrijgt, om die uit te spreken. Vooral als het zo ingrijpend is. Dan moet je altijd. Je moet altijd daar heel. Dat wil ik alleen maar als, als advies geven ben daar altijd heel uh, voorzichtig mee. Want weet je waarom? Op het moment dat jij doorkrijgt dat de kat dood is, wil helemaal niet zeggen dat de kat dood is. Het kan zijn dat jij, dat, wij kunnen het kunnen zijn, dat wij, ik heb dan nu een speciaal ja, het kan zijn, dat we met het idee lopen, ja nou, volgens mij zal die wel dood zijn, ik zeg niet iets. En dat je dan een beeld doorkrijgt dat de kat ook inderdaad dood. Dan gaat jouw gedachten, of jou, jouw vermoedens, kunnen dan wel eens het gevoel gaan geven dat dat dan de werkelijkheid is. Komt zo'n kat dan ooit nog eens een keer terug? Dan geloven ze je nooit meer. Maar jij had toch gezegd dat hij dood was? Niet, nou, dan is hij weer. Ik weet nog goed, Anita's, onze Anita's kat uh, Skippy... Die pas in moeten laten slapen. Die was al helemaal weg van binnen, die had, was, alle organen waren al binnen helemaal weg. En die dokter zei ook van ja, de, de kap, ja daar is niks meer van heel. En ze heeft hem laten slapen. Toen zei ze ja, ik hoopte iedere keer maar. Zei als ze niet, dan ging ze in de wasmand liggen. En dan dat ik dan ismorgen als ik wakker zou worden, dat ze dan dood zou zijn. Hè? Dat ze dan ook thuis zou sterven. Toen zei de dokter, nee één van me mijn naam. Die had jij nooit meer gevonden. Want het schijnt zo te zijn, wanneer een kat voelt dat hij gaat sterven, loopt hij weg van huis en kruipt hij weg. Dus dan is oftewel die kat, dus als die kat van tevoren al ziek is geweest, dus als hij van tevoren al ziek is geweest en maagd was, dan kan het zijn dat hij aan zijn laatste levensjaren bezig is geweest, of dat hij iets zonder lee had, en dat hij daardoor weggelopen is en daardoor even ergens als hij wilde sterven. Dat kan. Maar een gezonde kat, die gewoon thuis wegloopt, en die wordt niet doodgereden, die leven nog. Maar als ze doodgereden worden, worden ze gevonden. Want dan liggen ze langs de kant van de weg. En dan worden ze ook opgeraapt, en dan zie je ze ook bij dieren vermist, bij je in de omgeving staan. Maar als een, als een... Dan ga ik hier uh, er is een stuk verderop. op zo'n plakkaat uh, wat daar was aangepoten. En dan kunnen er daar al kwijt. Die heb maar al. Ja, ik ben ook uh, toen ik ging vragen naar Van Hulten naar de door Toen ben ik ook uh, die zwarte ben ik kwijt geraakt En die rode, Part dan. Mm -hmm. En uh, die zwarte, naar Ben en de die zijn er gebleven. En die andere die is, uh, ging naar de hand in me plaats slapen. Ehm... Ik nog niet die, Ja, ik ja, heb van vader Dat was zoets. En dan had ik Danny, en dan had ik Liebete. En dan die, die, die, die, die ik, die al bekend ben, had gevonden. Ja. Uh, dan heb je die net nog eens gaan. Ja, dat kan niet meer. Dat is, uh, je geloof ik, nee. je spo ja, een spookie. Ja. Een spookie. Ja, een spookie. En, uh, nou, die zijn weggelopen, maar die rooien je, een keer lag een keer dood langs de kant van de weg, maar die zwakheid mooi niet goed gezien. Maar die zwakheid, daar was een beetje een gewilde kap, een wilde kap, Dus die heeft gewoon het wild, die zich in het wild groot. Maar dat zijn gewoon allemaal van die dingen die, uh, die, uh, die gebeuren. Dus, het hoeft niet altijd te zijn als je een beeld doorkrijgt van iemand die te dood is, dat die ook werkelijk dood is, het is bij mij wel zo als er iemand zeg maar ernstig ziek is, dan weet ik wel dat wanneer iemand nog beter gaat worden, of wanneer iemand eh, niet meer weet, dat weet ik dan wel. Nee, kijk, mijn moeder was zelf stervende, daar wisten we gewoon dat ze dood zou gaan. Maar daar kreeg ik het nog niet vandoor wanneer. En denk ik Friederik kaart leggen? Ik heb trouwens kaarten besteld, bij komt over engelen. Als ik ze binnenkrijg van de weder, ga ik die in zaterdag avond trekken voor jullie. Kun je een vraag stellen, dan geef ik engelen antwoord. Dat is misschien ook wel leuk om een keer te doen. Op sneeuw, het erg keim, bij jullie. Nee, maar is Johnny Krakenham, senior dood, ja of nee? Nee. Hij is nog niet dood, of hij moet vandaag dood gegaan zijn. Ja, dan moeten we op. Uh, ja, engelenkaarten zijn het. Die, een van mijn kuzisten had die bij. En dan kon je op een gegeven moment een kaart trekken. En dan moest je de gedachte hebben van: Wordt we beter? En kreeg ik van de engel Gabriel, kreeg ik hem door, dat ik uh, zelf mijn eigen kon genezen. En hun mij daarbij zouden helpen. Was ik klaar van plan? Was ik wel van plan Jochem? Ja, dat zijn dingen die je gewoon van tevoren mag zien. Theo, dat, dat gebeurt wel, er zijn wel eens dingen die je mag zien. Maar lieve mensen, ik ga weer heel langzaam afscheid van jullie nemen. Ik heb hier country muziek opgezet. Jullie weten dadelijk uh, neemt uh, donderdag het programma van Guus zwaar. Ik hoop dat jullie allemaal nog even gezellig uh, bij hem blijven. Om nog even te genieten van zijn uh, was het toetje. Het is natuurlijk altijd leuk. En uh, ik hoop natuurlijk een maandag en zaterdagavond weer bij jullie te zijn. Ik ben er al om 8 uur. Van 8 tot nee. Van 8 tot 10. Want het is natuurlijk de bedoeling dat ik uh, probeer... Voor jullie een boodschap te geven, persoonlijke boodschap te mogen geven, als het nu doorgeven, wat jullie het komende jaar kunnen verwachten. De algemene boodschap heb ik al doorgegeven, dat, we, dat 2011 een positief jaar wordt, waarin we ons eigen weer vrolijk en blij en vrij zullen gaan voelen. En de andere boodschap te geven, dus ik ben er van 8 tot 10. Ik wens jullie nog een uurtje luisterplezier bij donderdag. Lieve Guus, als je luistert, dan zou ik zeggen, lieve Guus, van mij uit heel veel van hart naar hart wetenschap. En ik weet dat je echt jij ik wel beroerd zou moeten voelen, want ik weet mij niet gauw de uitzending verzaakt. Uh, dus ik wens jou het aller, aller, aller beste. Hartstikke fijn voor jou. En ik eindig nu met de met de woorden op zijn Brabants. huid toe. Die. Nou mensen, u heeft het gehoord, uh, leuk is anders, maar ook vanuit mijn kant natuurlijk uh, naar Guus heel veel beterschap.